op ongezurede broodendag 1 kan je niet anders praten dan over uitocht. En dat is ook de bedoeling geweest. Want vader heeft gezegd tegen zijn volk. Je zal dat jaar op jaar op jaar gedenken. En het is belangrijk om het te gedenken. Want door inzicht te krijgen in de feesttijden van Yahweh. Want dat zijn het. Het zijn geen sabbatten, maar het zijn feesttijden. Mo'adim. Heb je inzicht in het hele verlossingsplan. Bij elk feest heeft zijn eigen kenmerken en heeft zijn eigen toekomstmuziek. Ook al zeggen we dat de eerste drie feesten vervuld zijn. En de volgende feesten die zijn nog toekomst. Ze horen allemaal tot de feesttijden van Yahweh. En we zullen ze allemaal moeten kennen om vanaf het begin tot aan het eind het programma te kennen. Hoe het gaat en hoe het zal gaan. Want op de dag dat Yeshua kwam, kwam er natuurlijk een vervulling. Aan de eerste twee feesten. En toen op de heilige geest uitgestort werd op Shavuot... werd de derde feest vervuld. En de volgende waar we dan op wachten is op Bazuinedag. Dus we hebben natuurlijk de eerste drie feesten... hebben we al gezien hoe die zich ontwikkeld hebben in de tijd. Maar we gaan ze nog elke keer vertellen. We gaan ze bewaren. Want de Heer heeft dat voor zijn volk afgezonderd. Hij zei van dat zijn mijn heilige tijden. Hij heeft er ook in het Nieuwe Testament, heeft Yeshua ons al een gelijkenis gegeven daarover. Hoe die, die zoon van die landman, de landbouwer, vertrekt naar een ver land. En tot er dan een dag komt dat hij weer terugkomt. En dat was een vreemde ervaring. Want hij eist dan wel de vruchten op van de akker. Hij eiste ook de vruchten op van het volk Israël. En ze hebben die man zien komen. Hij Daar heb je de eigenaar van, dat, van de wijngaard. Laten we hem killen dan hebben we de wijngaard voor onszelf. Ik denk dat we de komende jaren wat meer aandacht gaan besteden aan de getuigenissen en aan de gelijkenissen van Yeshua. Om ze allemaal weer eens te gaan positioneren in de hele geschiedenis van Israël. En waarom Yeshua de gelijkenissen heeft gegeven. We hebben natuurlijk in vorige jaren dat we in de christelijke wereld leefden ook uh, gedachten gehad over de gelijkenissen van de Heer. Maar toen waren we nog helemaal niet gericht op Torah... Maar zodra je zicht krijgt op Torah en de vervulling daarvan... Dan zeg je, oh, betekent het dat? Dus vandaag gaan we het hebben over de ongezuurde brodenfeest... dag 1. En we gaan beginnen in Exodus 12. Kan bijna niet anders. Ik had natuurlijk ook kunnen beginnen in Leviticus, hoofdstuk 23. Want daarin staan dus niet alleen de Shabbat... maar ook alle Moedim, alle feesten. Exodus 12, vers 21... Toen ontbood Mozes al de oudste van Israël en Mozes zei tot hen, trek heen, haalt klein vee, opdrachten, haalt klein vee voor uw geslachten en slacht het pascha Dus in dat kleine vee wat ze bij elkaar moesten halen, zat uiteindelijk ook het schaap of het lam in wat geslacht moest worden. Vaak denken we, lammetje, lammetje, maar het is een ram. Het moest natuurlijk een eenjaardig. Mannelijk dier zijn. Daarna, zegt hij, zult gij een bundel hies nemen en in het bloed in een schaal dopen en het bloed in die schaal strijken aan de bovendorpel en aan de beide deurposten. Niemand van u zal de deur van zijn huis uitgaan tot de morgen. Dit is gewoon een recht uit instructie. Ze hoefden niet veel te doen, Israël wat in ballingschap leeft, wat in slavernij is. Ze moesten alleen maar luisteren wat zegt Mozes dat ze moesten doen. Een lammetje klaarmaken en in het huis blijven de hele nacht. Denkt u dat er eentje is geweest die straks toch dacht even de deur open doen en kijken? Wat denk je dat hij zou zien? Die doodsengel. Want God had een engel gestuurd om in alle huizen... Dood te zaaien onder de eerstgeborenen. Je zou toch dwaas zijn om dan stiekem de deur te openen om te kijken. Het is zo'n eenvoudige instructie. En toch is leven en dood met deze instructie gebonden. Het zou ten koste gaan van je oudste zoon. Ik denk zo eenvoudig als we hierover denken... ...toch we de gewoon de hele schrift moeten nemen. Zo eenvoudig, zo schreef de Heer. Ik denk ik zal die man maar fotograferen... Met zijn knulletje erbij. Want dit is natuurlijk zijn oudste zoon. En die staat mee te kijken wat papa dat bloed eraan zat te doen. Maar dat bloed aan de deur. En daarna de deur dicht. En in het huis staande eten met de staf in je hand. Deze knul die hier staat, dat is die oudste zoon van die man. Die staat te kijken naar het bloed op de deurposten. Want dat wordt zijn leven doorgespaard. Omdat zijn vader doet wat Mozes gezegd heeft. Mozes, de man gods, spreekt de woorden van God. Hij is de boodschapper van God. Mozes is de engel des heren in Israël. De boodschapper gods. Boodschapper en engel is synoniem. Deze jongen zijn leven wordt gered vanwege het bloed aan de bovendorpel. Vindt u dat niet simpel? Eenvoudig? Kunnen we nog blij worden voor zoiets eenvoudigs? Ja, je moet willen blij worden om te zeggen... Tjonge, zo eenvoudig. Maar ze werden daar gered door dat eenvoudige middel. Op dat moment was niet daarna de wet vervuld... en dan konden ze weer als beesten rondhangen. Echt niet waar. We hebben een les moeten leren aan het bloed, aan de dorpel van de deur. Die oudste zoon, zijn leven is gered. Maar alle oudste zonen in Egypte stierven die nacht. Het is geen kleinigheid... De redding en het behoud is belangrijk voor zowel Gods volk, maar ook voor degenen die in de wereld zijn. Zelfs die zich bij dat volk aansluiten. Want die gaan meewandelen op die weg. Exodus 12, vers 23. Jawee zal Egypte doortrekken. Zo, wie trekt er door Egypte? Yahweh trekt door Egypte. En hoe deed hij dat? Door de engel te sturen. Want hij stuurde een engel des heren met een bijzondere opdracht en hij heeft gezegd dood elke oudste zoon als je geen bloed ziet op de buitenkant van zijn huis. Heftig. Hebben wij het bloed aan onze huizen aangebracht? Het bloed van Yeshua? Het is natuurlijk niet letterlijk bloed, maar het is wel het bloed van het nieuwe verbond. Daarom de hele Bijbel, vanaf Adam tot aan vandaag en tot overmorgen... heeft maar één doel, dat is de blik richten op Messias. Wij weten dat Messias Jezua heet. Wij weten ook dat als de Messias komt, is het geen vreemde. Want als die komt op de wolken des hemels, zullen we zeggen... daar is hij, hem hebben we verwacht, hij gaat ons zalen maken. Er zijn ook mensen die zeggen, als ze uit de, de Messiaanse wereld vertrekken en ze gaan gehuwen doen, en ze worden Jood, dan zeggen ze ook, ja, maar wij geloven in de Messias, die komt. Ik zeg maar, het gaat om de Messias, waarvan we weten dat hij Yeshua heet. Wonder boven wonder is er nog een oude Jood, een paar jaar geleden, die een briefje had achtergelaten toen hij dood ging, en dat mochten ze dan openmaken na een jaar. En al die rabbijnen die hebben gedacht. Ik ben wel benieuwd wat die Kadouri te vertellen. Want dat was een rabbijn in aanzien. Maak eens die envelop open. Staat er op. Jehoshua. Die rabbijnen die storten bijna door de knieën heen. Alsof het een overwinning voor de christenen was. Maar Dat is natuurlijk niet waar. Want Jehoshua is het lam Op grond van het verbond van God met Israël geslacht. Alleen een hoop hebben het niet gezien. Dus de Jood zegt hardop: wij verwachten de Messias. Ook de christenen die afvallen van Jezhua de Messias, en hem verwerpen en Jood worden, die zeggen: ja, maar wij geloven in de Messias, die komt. Maar geloof je nou in de Messias, waarover gepredikt is door de, pro, de discipelen, door Jesuah zelf, hoe die zich getoond heeft, hoe die de wet of de, de heeft vervuld? Wij weten dat de komende Messias Jesuan is. En we zullen hem zien. Amen. We zullen hem zien en we zullen geen vreemden zien. We hebben nog nooit Yeshua fysiek gezien. Maar hij zal komen op de wolken des hemels. We zullen hem tegemoet gaan. Als hij komt, wordt hij koning op aarde. En gaat hij regeren vanuit Jeruzalem. Het zal een vreugde wezen. We zijn messias beleidend, omdat we geloven dat Yeshua de messias is. Johannes, die zegt in zijn laatste brief: Er zijn er ook die de naam van Jezus Christus niet beleiden, Dan zegt hij erbij, wel vier keer... en ieder die niet beleidt dat Yeshua de Messias is... die is de... anti-Messias, de antichrist. Anti anti Vind je dat niet heftig? Dus zodra we gaan zeggen, Yeshua is niet de Messias... ben je dus een anti-Messias geworden. En hij zegt ook, er zijn al vele antichristen uitgegaan. Dus het is niet één antichrist... Al die mensen die als ze Yeshua kennen en dan zeggen, hij is de Messias niet, dat is heftig. Ik kan nog begrijpen dat er velen zijn, ook in het volk van God, die hem niet zien als Messias. Maar als ik dan denk aan het christendom, wat die met de joden hebben uitgevreten, dan denk ik, nou als jood zijnde zou ik dan nog aan een christen vertrouwen. Dus om die God van die christenen... tussen aanhalingstekenen... om in hem te geloven... want ze zeggen dus dat de Messias God is... dat is onmogelijk. De Messias is niet God zelf. Hij is de Zoon van God. En God heeft met zijn bloed... zijn volk gekocht en betaald... en van hun zonde verlost. Daarom is het zo schitterend... om te beseffen wie we aanvaard hebben. En als je nog twijfels hebben over besnijdenis... alle die in Christus gedoopt zijn... ...in Yeshua Messias... ...die zijn volkomen besneden... ...want we zijn het graf ingegaan. Dood. En uit dat graf, dat water... ...zijn we opgestaan in een nieuw leven. Wij zijn volledig dood. Nog niet eens zo'n een stukje vlees eraf gesneden. Nee, wij zijn doodverklaard... ...door onze doop en onze opstanding. En daarop vertrouwen we. En er zal altijd strijd zijn... ...tussen Jood en tussen Griek... ...als het gaat om de besnijdenis. Want de Jood zal altijd willen roemen op het feit dat de heiden zich besnijdt... want dan kunnen ze zich beroemen op de besnijdenis van die heiden. Maar daar heb je niks om op te beroemen. Want die jood en die christen, die heiden... die moeten samen in de samenkomst zitten. En Paulus heeft heel duidelijk gezegd... als je besneden bent, laat het niet verhelpen. Ben je onbesneden, dan laat je niet besnijden. Besneden te zijn of niet besneden te zijn is niets. Maar het onderhouden van de geboden gods vreugden om te doen. Dat was even een tussendoortje. Hè? Maar sommige dingen die komen wel eens naar boven toe. Dan denk je, nou, daar moeten toch dingen wel hardop gezegd worden. Ook al hebben we verschillende gedachten erover... het is goed om het te zeggen. Yahweh zal door Egypte trekken, broeder en zuster. Maar hij doet dat door hand van zijn engel. De ene keer is het een engel ten leven... en de andere keer is het een engel ten dode. Maar het zijn engelen... Van Yahweh. Wat waren engelen ook alweer? Gedienstige geesten die worden uitgezonden ten dienste van hen die het heil, de redding beërven. Dat zijn engelen. Geestelijke wezens. Die door God worden uitgezonden om exact te doen wat hij zegt. En een engel is zo geschapen dat hij doet wat Yahweh zegt. De verhalen over gevallen engelen, met alle respect, er zijn geen gevallen engelen. Want zelfs de engel die gezonden wordt naar Biliam, was de engel des heren. Die zich als Satan tegenover Biliam moest zetten. Dan komt nota bene de engel des heren als Satan, als tegenstander. Maar het was een gehoorzame engel die zijn werk deed. Goed om over na te denken. En hebben mensen daar andere gedachten over? Het zei zo. Geen probleem, want het zal geen scheiding hoeven te brengen... binnen het aanvaarden dat Yeshua Messias is... en dat we gezamenlijk door zijn bloed gekocht en betaald zijn. En in gehoorzaamheid naar de wegen van de Heer wandelen... samenkomen op de feesttijden van de Heer... want we worden allemaal gezien. En de Heer is er elke keer tegen diezelfde engel Gabriel. Kijk eens naar al -Lassadam. Hey, Hey, kom eens, kom eens. Kom. Heb je het gezien? En dan kijkt Gabriel naar beneden en zegt hij, ja, vader... Het gaat goed. Het gaat goed in al Dat is een vreugde om dat te beseffen. Wie ging er door Egypte? Yahweh gaat door Egypte en hij doet het door zijn engel. Wat doet hij dan? Om te slaan. Yahweh zal door Egypte doortrekken om het te slaan. Wanneer hij dan het bloed aan de bovendorpel en aan de beide deurposten ziet, dan zal Yahweh die deur voorbij gaan. Wie gaat de deur voorbij? Yahweh ja, gaat de deur voorbij. Hij laat die engel dan voorbij gaan. Die was geïnstrueerd. Bloed aan de balk. Ga voorbij. Zo gehoorzaam is die engel. Daar kan je 100% vertrouwen op stellen. Zal de Heer ook aan ons voorbij gaan? Wij die gedoopt zijn, gestorven zijn, volkomen dood. Hè? Dat is echt besnijden. Hè? Dat is niet een stukje vlees eraf. Je gaat dood het graf in. En je staat op. Wij zijn gedoopt in de dood van Christus. Maar ook in zijn opstanding. En dat wij leven, waarvoor leven we? Voor hem die ons gekocht en betaald heeft. Het is een vreugde om in Yeshua te zijn. Mensen die u ontmoeten, zullen u in de ogen kunnen zien. En ze zullen je liefde, je barmhartigheid en je genade zien. Want je zal het karakter van Yeshua hebben. En Yeshua had het karakter van zijn vader. Want dan staat in Exodus 31, toen Mozes een verschijning had met God en God hem achter de rots had gezet. En had gezegd, ik zou je mijn achterste delen laten zien. Dus dat is het licht dat voorbij ging. Dan roept Mozes uit, heren, heren, oftewel Yahweh, Yahweh, barmhartig, genade, goede dieren, trouw, ga en vergeven. Dat waren de eigenschappen van Yahweh. En Yeshua heeft die eigenschappen. Als je dus Yeshua ziet, zie je het plaatje van zijn vader. Hij is niet de vader, hij is de zoon van de vader. Verwekt in de maag Maria. Uit het stof verwekt, zoals die Adam 1 geformeerd heeft uit het stof, verwekt die Yeshua door te spreken tegen Maria. Adam, zoon van God, viel, kwam in zonde en in de dood. Yeshua, de zoon van God. Heeft ons de hoop gegeven op de opstanding uit die dood. Waar Adam 1 ons ingebracht heeft. Ik hoop dat je het zal onthouden. Zoek erop na. Lees de Bijbel erop na. Eén ding is duidelijk. Als hij dan het bloed aan de bovendorpen van de beide posten ziet. Dan zal Yahweh de deur voorbij gaan. En de verderver. Dat is die engel die hij gestuurd heeft. Dit is dus de engel des verderfs. Vindt u dat vreemd? Nee hè? Dit is gewoon de engel des verderfs. Zoals die andere engel de engel Satan was, de tegenstander. Hij zal niet toelaten uw huizen te komen om te slaan. Want hij kwam om te slaan de oudste zonen van allen die daar woonden. Alleen door het bloed aan de deurposten was de veiligheid voor je oudste zoon. Wat een barmhartig God hebben we en dat hij zijn volk daarover informeert. Was dat volk nou zo'n goed volk? Echt niet waar. Ze waren veel kwijtgeraakt. Nadat Jacob met zijn zeventig in Goos was ingetrokken. Er gaat zo'n kleine vierhonderd jaar overheen. Moet je kijken hoeveel geslachten dat dan geboren worden. Er gingen 600.000 mannen uit. Wat er niet gebeurt in 400 jaar. Maar hoe waren ze God niet vergeten in die tijd? God ging dat allemaal opnieuw doen. Hij ging ze naar Sine brengen om ze weer te tonen. Wat eigenlijk Gods Koninkrijk inhoudt. En aan welke maatstaven dat je wordt afgemeten. Denk, kijk, dit zijn de regels voor het koninkrijk van God. Wandel daarin met vreugde. Die verderver die God gestuurd heeft, die gaat jouw deur voorbij. Ik zal het nog sterker zeggen. Als God zijn oordelen over de wereld laat gaan, zal die nooit de kinderen van God treffen. Je ziet zelfs de mannen van God, zoals in Methuselem. Die sterft in het jaar dat de vloed komt. God die dan gewoon sterven. Maar in geloof. Maar hij kwam niet om met die anderen. Dus de rechtvaardigen worden door de Heer weggenomen. als er een oordeel komt. Als er dadelijk een oordeel komt, dan zal God wel zorgen dat wij weg zijn. maar we zullen niet in het oordeel komen. Je ziet dat oordeel wat over Egypte komt. daar geeft hij zijn volk een soort bevrijdingsbrief mee van bloed. Er gaan dadelijk tien plagen komen. Daar worden alle afgoden van Egypte te kijk gezet. En afgebroken tot aan de enkels toe. Ze worden afgezaagd. Die hebben geen macht meer. En die farao met zijn slangenbeeld op zijn hoed, uh, die gaat in gronden. Hij verdringt hem in de zee. Zelfs de vloed, die komt in dezelfde week waar wij Pesach invoeren. Dus als je terug gaat kijken naar de tijd dat de vloed op zijn einde, op zijn hoogtepunt was, dat is in de week van de, van de Pesach. Er komt hij weer dat woord, gij zult. Hoe vindt u dat? Als u dat leest, gij zult. Die Hollanders, die hebben wat tegen dat gij zult. Hebben u daar geen last van toevallig? Wat moet ik? Op zijn Rotterdamse zeg jij mot? Gij zult. Daar is geen kunnie omheen. Dat zegt hij tegen zijn volk. Hij zegt dat niet lelijk, maar hij zegt dat tot behoud van het volk. Jij zegt tegen je jongste zoon ook, je zal luisteren naar me knul... Dan kijkt hij wel naar boven toe en dan weet hij dat het ernst is met je. En je zal luisteren, want je vader weet waar de put zit, waar je niet in moet vallen. Die zegt gewoon, daar, dat deel van de straat kom jij niet. Je zal naar me luisteren. Hier staat broeder en zuster, gij zult dit voorschrift houden. Gij zult dit voorschrift houden als een durende inzetting voor u en uw zonen. We zullen dus nog steeds deze feesten vieren tot eer van God, want het zijn de feesten van Yahweh. Is Yahweh je God? Amen? Dan zou je zijn feest onderhouden. En elke keer tijdens die feesten ga je nadenken over waarom heeft hij ze ingezet? Wat moeten we ervan leren? En dan ga je precies de tijd herkennen waar we in leven. Ook wij zijn uit Egypte getrokken. Ook wij zijn uit het boeddhisme gekomen, uit de wereld, uit christelijke kerken, uit Rome, uit Pinksteren, uit alles. Dat is niet negatief, maar je moest daar uitgroeien. We hebben zoveel dingen gedaan die God niet gevraagd heeft. We hebben andere dingen ingevoerd zoals Jerobian. Uh, Jerobian heeft andere goden neergezet om ervoor te zorgen dat ze niet naar Juda gingen. Datzelfde idee hebben wij natuurlijk met Rome meegemaakt. We hebben dus dingen gedaan. We hebben het niet gesnaapt. Maar het is mooi dat de Heer in de handelingen heeft gezegd. Hij overziet de tijd van onze ontwetendheid. Maar het heden dat we ons bekeren. Dus onze periode van onwetendheid is zij zo. Naarmate dat je het gaat weten. Ga je verantwoording krijgen. Wat ga je er nou mee doen? Heel belangrijk. Daarom is het ook heel belangrijk. En luister goed wat ik zeg. Dat je besneden wordt. En dat toon je... Door de keuze te maken, je verbond met God aan te gaan en te sterven met Yeshua, je volkomen besnijdenis in de dood en je opstanding eruit in het nieuwe leven. Denk je zo, afgeschud die oude mens, nu leeft de nieuwe mens. Wie mij ziet, ziet Yeshua. Met een plaatje van hem. Ik zal spreken als Yeshua. En Yeshua spreekt als zijn vader. En Yeshua is één met zijn vader. Hij is niet zijn vader, maar wij zullen ook één zijn met Yeshua en één met de vader. Johannes 17, hoge priesterlijk gebed. Door één te zijn met vader en met zoon... worden wij niet de vader en ook niet de zoon. Maar we worden één in denken... één in spreken... en één in het dienovereenkomstig handelen. Zo eenvoudig is het. Gij zult dit voorschrift houden... als een durende inzetting... voor u en uw zonen. En wanneer gij komt in het land... dat gaat... Nota bene hoe lang duurde voordat ze in het land komen. Ze hadden er in drie maanden naartoe kunnen marcheren. Maar vanwege allerlei ongerechtigheden en ongeloof en moeite en verdriet. Heeft God ze veertig jaar in de woestijn laten lopen. Hun kinderen, die jonger waren dan twintig, die zijn in het land ingegaan. Niet omdat ze zo goed waren, maar God had een verbond met Abraham gemaakt. En met Jacob. Hij zou dat volk op een dag uit laten gaan met vele rijkdom om op te trekken naar het beloofde land. Maar het is jammer dat de oudjes het niet gered hebben. Zelfs Mozes heeft het niet gered, weet u dat? Zelfs Mozes sterft nog op de grens van het beloofde land. Dan mag hij van de grote berg afkijken, mag hij het overzien. Maar hij had de fout gemaakt om op de rots te slaan. Terwijl God had gezegd, spreek tegen de rots om water. Hij kreeg er echt van een reprimande. Hij en zijn broer Aaron. Maar ze zijn niet fysiek het land ingegaan. Dus zelfs Mozes was niet rechtvaardig genoeg om het land in te gaan. Wie van ons is er rechtvaardig genoeg trouwens? Helemaal niks. Dus al zou je zijn als Mozes, heb je het nog niet. En nogmaals moeten we naar Mozes luisteren. Want hij is de engel van Yahweh die ons het verbond heeft bekendgemaakt. Het is een vreugde om Mozes te kennen. Maar denk om tot het een man was. God had hem echt lief. Net als David. David had ook fouten gemaakt. Maar hij bekeerde zich ervan. Als spijt. huilde. God zegt, je met een man naar mijn hart. Elke keer in de Psalmen vergelijkt hij de mens met David. Om zo te wezen. Om zo te gaan. God had hem lief. Wanneer je nou in dat land komt. Dat gebeurt pas na veertig jaar. Dat Yahweh u geven zal. Gelijk hij gezegd heeft. Ja, Yahweh die geeft het omdat hij het gezegd heeft. Zult gij deze dienst onderhouden? Het is de tweede keer. Je zal deze dienst onderhouden. Hebben we allemaal bloed aan de, aan de deur gebracht? Echt niet waar. Maar wel de posten van ons leven. Dienen we in de tempel in Jeruzalem? Nee, we dienen in de ware tempel die in de hemel is. Die niet door mensenhanden gebouwd is, maar door vader zelf. Weet het niet schitterend? Je mag rustig met je gezicht naar de tempel staan die er niet meer is. Dat is goed om te beseffen dat hij daar stond. Maar de tempel was een huis waar de naam van Yahweh vereerd werd. Want wie zal van mij een huis bouwen dat ik daarin wonen? Zelfs de hemel en de hemel der hemelen, zegt hij, die kan me niet bevatten. Hij is geest. Maar door zijn woorden heeft hij bekendgemaakt via heilige mannen gods wat zijn wil is. En Mozes was daar een van. Exodus 12 vers 26. Nou zegt hij, wanneer uw zonen tot u zeggen, wat betekent deze dienst eigenlijk voor u? Want dat zegt die knul natuurlijk tegen zijn papi. Ja, wat, wat, wat zegt het nou? Dan gaat die vader hem dat vertellen. Zegt die lieverd, dadelijk doen we de deur dicht. Dan gaan we dat lam eten en dan zal ik je alles vertellen wat de Heer zegt. Dan ga ik het precies uitleggen. Mooi is dat, dat hebben we natuurlijk gisteravond ook gedaan. We hebben onze kinderen bij de tafel genomen en we hebben gasten uitgenodigd. Want als één lam niet genoeg is voor één huis of het is te veel voor één huis, dan haal je dat andere huis erbij. Wat betekent dat nou, zegt die zoon? Dan zul jij zeggen, en hier moet je goed op letten, lieve mensen. Ik weet niet of u het gisteren begrepen heeft, maar nu ga je het begrijpen. Jij zult dan zeggen, broeder en zuster, het is paasoffer voor Yahweh die in Egypte aan de huizen der Israëlieten voorbij ging. Hé, hey, dat is voltooid verleden tijd. Hier zitten we al jaren later, nu zitten we in 2000... en onze kinderen vragen ons... ja, maar papa, waar zitten we nou die zedenmaaltijd te doen... met al dat bittere spul erin? Nou, kan moet je luisteren. En dan krijg je dit verhaal. Hij zegt, eenvoudig, dan zou je zeggen... mijn lieve zoon, dit is nou het paasoffer voor Yahweh... Die in Egypte aan de huizen der Israëlieten voorbij ging. Toen hij de Egyptenaren zocht. Maar onze huizen spaarde. Toen knielde het volk en boog zich neer. Echt waar, het is zo mooi. Je moet het horen. En zei vader, ik buig voor dit woord. Heb ik nog commentaar vader? Echt niet vader. Ik ga het gewoon doen. Mijn hele christelijke familie zegt ook belachelijk. Zeg. Die gaat de wet doen. De wet is toch weggedaan? De wet is niet weggedaan. We zijn geen anarchie, we zijn het koninkrijk van God. Maar de vloek van de wet is weggedaan voor degene die zich houdt aan de spelregels door Yeshua te aanvaarden als het enige waarachtige offer. Hij heeft de beker geheven en gezegd dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Daarmee werd het bloed van stieren en bokken getoond op het bloed van het Messias. Weet het niet mooi als je dit leest? Het is de basis van ons hele verbondsdenken. De Israëlieten gingen heen, deden dit. Halleluja. Zoals Yahweh Mozes en Aaron geboden had. Zo deden zij. Leuk hè, dat werk wordt steeds. Steeds maar doen. Shma, Israël. Horen en doen. Praktiseren. Niet zeggen, ik hoor het wel. Dat is echt het Nederlands. We moeten het doen. Misschien ben ik wat nadrukkelijk, maar het is belangrijk dat we het zo doen. Je kan hele discussies krijgen, maar je moet wel doen. Wanneer, te middernacht, sloeg Yahweh... iedere eerstgeborene in het land Egypte. Goze ligt ook in Egypte. Hij sloeg iedere eerstgeborene in Egypte. Van de eerstgeborene van Farao die op zijn troon zou zitten, tot de eerstgeborene van een gevangene die in de kerken was. Benevens alle eerstgeborenen van het vee. Je kan het niet explicieter doen. Zelfs van de koeien en de schapen liggen de eerstgeborenen plat. Ik denk dat Faro echt geschrokken is. Ik denk dat hij geschreeuwd heeft toen hij deze dus kleine prins zag liggen. Het is niet zomaar, ja, hij doodde alle eerstgeborenen. Dit is een ramp als het over je heen komt. De farao stond in de nacht op, want het gebeurde natuurlijk allemaal in de nacht van 14 of 15 nisan. Het gebeurt in die nacht dat de Israëlieten hun deuren dicht hadden. Farao stond er dus nachts op, hij en zijn dienaren en alle Egyptenaren, en er was een luid gejammer in heel Egypte, want er was geen huis waarin geen dode was. God houdt zich aan zijn woord, zowel aan de zegen als aan de vloek. Durft u nog aan me te zeggen? Belangrijk hoor. Hij houdt zich aan het verbond aan de zegen en aan de vloek. We mogen kiezen, gaan we de weg van de zegen? Of zeggen we toch een beetje rommelen met de vloek? Gewoon doen, bloed voor in de deur. Aan de andere kant is besnijdenis. Ja, de dood van Christus in. Opstaan in een nieuw leven. Volkomen dood. Neem ook uw kleinvee en je runderen mee. Zoals hij gezegd heeft. Maar gaat! Weer, maar gaat! Uiter het teken erachter. Het is niet meer, ja hoor, nog moet je maar gaan. Nee, gaat. En dat zegt dus de farao, let op. Farao zegt, wil je ook mij zegenen? Mooi, hè? De Egyptenaren drongen eveneens sterk bij het volk aan. Om toch maar snel uit het land te laten gaan. Want zeiden ze, we sterven dadelijk allemaal. Alsjeblieft, Israël. Ga uit ons land. Hoe is het mogelijk dat zo'n farao en dat hele volk van de ene dag op de andere dag omdraait? Hoe kan dat nou toch? Nou, dat doet God. Er komt een moment dat God duidelijk zijn wil doorzet op Pharao. Wij zeggen wel eens Pharao verhardt zich, maar er staat dat God zijn hart verharde. Hij zijn hart verhard om te tonen aan alle mensen wie hij was. De Egyptenaren drongen eveneens sterk bij het volk aan. Dus ook de Egyptenaren, dus niet alleen meer Faro, maar ook de Egyptenaren. God die veranderde die harten van die Egyptenaren. Ze wilden zelf al hun spullen meegeven. Want hij had tegen het volk gezegd, beroof ze, zegt hij. Neem goud en zilver mee als je dadelijk naar de plaatsen loopt waar we allemaal vandaan vertrekken. Ga langs die huizen. Het is ontzettend mooi wat er gebeurt. Egyptenaren drongen sterk aan bij het volk om toch maar snel dat land uit te gaan. Want sterven we alle. Ze hadden het benauwd. Het is angst als je zo je zonen dood ziet gaan. Alsjeblieft weg met dat volk. Toen nam dat volk Israël zijn deeg op. Gauw. Het kon niet gezuurd worden ook. Dat hebben we een bepaalde tijd nodig om zuurdezen te krijgen. Dat hadden ze dus niet. Nam het deeg op voordat het gezuurd was... En hun bak trokken, dus daarin waar ze dus de koeken bakten. In hun klederen gebonden op hun schouders. Dus ze hadden nog zo'n jas meegenomen van, van zo'n zo Egyptenaar. Daar die bak trokken, de spullen in op, over de rug ingedoten en dan lopen met die spullen. Meer hadden ze niet. Ze hadden geen verhuiswagens of karren. Nee, ze hebben het op hun schouders geladen, daar zaten hun bak in. En nog wat uh, koeken waarvan de deeg niet verzuurd was. Zo trekken wij ook weg. Wij gaan ook ongezuurd. Zodra we uit dat watergraf zijn, ja, is al het oude weggedaan. Dan mogen we door geloof zeggen: ik ben een kind van God geworden. Ik ben een zoon van God geworden. Ik ben gehoorzaam geworden. De zonen van de wereld, die gaan door met de wereld. Maar de zonen van God, die zijn gehoorzaam geworden. Moet je luisteren. Ik heb hier een tekeningetje erbij gezet. Zie je dat mannetje lopen met die hele grote zak op zijn rug? Dat is een mooie kleed wat hij van een van die Egyptenaren heeft meegenomen. Stampens vol met uh, he, ongezuurd uh, brood. En nog een paar bakdrogen zitten erin. En hij zeelt ermee. En goud en zilver. En goud en, zil goud en zilver ook. Maar dat neemt zijn vrouw, denk ik, wel mee. He? Maar één ding is duidelijk: ze gaan schatrijk gaan ze eruit. Want ze hebben dus de loon gekregen van 400 jaar slavernij. Voor deden de Israëlieten naar het woord van Mozes. Hé, hey, Mozes. Wie was Mozes ook alweer? Dat was de engel van Yahweh. Voorts deden ze naar het woord van Mozes. De engel van Yahweh, de boodschapper. En vroeg van de Egyptenaren zilveren en gouden voorwerpen en klederen. En Yahweh, daar komt hij weer. Dit is zo wonderlijk, hè? En Yahweh bewerkte dat die Egyptenaren het volk gunstig gezind waren. Al die tijd hebben ze ze behandeld als slaven. En nou, vader, die bewerkt ze. En ineens worden ze gunstig gezind. Ja, hé, hey, hallo omdat uh, dat ze bang waren dat andere kinderen ook zouden sterven. Hier heb je alles wat je wil hebben, neem maar mee. Maar ga alsjeblieft weg. Yahweh ja, bewerkte dat de Egyptenaren het volk gunstig gezind waren... ...zodra zij hun verzoek inwilden... ...zo, broeder en zuster, zo... ...en op die wijze beroofde zij de Egyptenaren. En God heeft ze daar duidelijk een handje mee geholpen. Je zou bijna kunnen zeggen... ...die Egyptenaren stonden aan de deur al klaar... ...van wat wil je hebben... Ja, alles. Oké, okay, hier heb je het. Zo waren ze door vader beïnvloed geworden. Daarna trokken deze elite van Ramses naar Sukkot. Ongeveer 600.000 man te voet. Kinderen niet meegerekend. Ik denk, dit is onvoorstelbaar. Als je zo'n enorme kolonne ziet wegtrekken, Vol beladen met het goud en zilver van de Egyptenaren. Ook een menigte van allerlei slag met hem mee. Oh ja? Een menigte van allerlei slag trok met hem mee. Zwart, blank, kroeshaar, langhaar, uh, allerlei mensen die in Egypte woonden en die hebben gedacht, die God van Israël, ik trek met dat volk van Israël mee. Ik ga gelijk mee. Die zijn dadelijk ook door de water heen gegaan, gedoopt. En die zijn dadelijk ook voor Sine ingekomen. Kennis gekregen aan het verbond. En zo hebben ze de regels van het koninkrijk God geleerd. Er waren ook nog heel wat mensen van die verschillende slagen. die gekke dingen gingen doen. waardoor er weer problemen kwamen, ook in de woestijn. Maar goed, we zullen daar niet te veel nadruk op leggen. Er trokken menigte van allerlei slag. die dus niet bij Israël behoorden. met hen mee en klein vee en runderen. en een zeer talrijke veestapel. Het was een geloei en een geblaad. Daar ging allemaal die woestijn in. Hele kolonnes met goud en zilver afgeladen. En zij bakten van het deeg dat ze uit Egypte hadden meegenomen. Ongezuurde koeken. Ze hadden het deeg meegenomen, want dat kon nog niet gezuurd worden. Ongezuurde koeken, want het was niet gezuurd. Omdat zij uit Egypte waren verdreven en niet hadden kunnen wachten... en ook geen teerkorst voor zich hadden bereid. Ze hadden het gewoon niet. En het ging veel te snel die nacht. Maar ze gingen eruit. Toen zei Mozes tot het volk: Hé, hey, Mozes. Wie was het ook weer? Mozes. Toen zei de engel des heren Luister goed, volk, gedenk deze dag. Mozes heb gezegd: gedenk deze dag. Hij heeft het van de engel gehoord. Hij is de engel. Hij krijgt een mond van Yahweh Gedenk deze dag gedenk deze dag waarop gij uit Egypte uit het diensthuis gegaan zijt. diensthuis is een slaafhuis want met een sterke hand heeft Yahweh u daaruit geleid daarom mag niets gezuurd gegeten worden daarom mag niets gezuurd gegeten worden zelfs de koekjes bij de koffie zit geen gist in dus uh, je kan rustig een koekje eten want we hebben erop gelet in vierkante blokjes, ik vind ze heerlijk. Maar er zit geen gist in. Dus we gaan gewoon opletten in alles wat we doen. Het meest zuiver en het meest beste is gewoon om matzes te eten. Binnen een dag ben je eraan gewend. Je laat ze lekker weken op je tong, je knabbelt er een beetje op. En op een gegeven moment zeg je, ja, dat is een goede smaak. Want wij hebben natuurlijk altijd maar pittige smaakjes op onze tong, dat vinden we lekker. Maar als je even de neutraliteit van zo'n matze proeft, denk je, ja, inderdaad, hier zit helemaal geen zuurdeeg in. Nou, dat is goed, want dat moet je proeven, dat het er niet in zit. Zo moeten wij ons het zuurdegem uit ons lichaam. Onze zondige gedachten, onze zondige daden, die moeten eruit. Als wij geproefd worden door de tong van vader Yahweh... Dan zegt hij tegen Gabriel, "Begin begint toch steeds beter te proeven. Er komt steeds minder kwaad in voor, want we willen niet meer. We hebben vader leren kennen. Heden trekt gij uit in de maand Nisan. Wanneer Yahweh u gebracht heeft naar het land... ...van de Canaanieten, de Hetieten, de Amorite, de Jebusieten, de Jebusieten, ...waarvan hij uw vaderen gezworen heeft. Hé, hey, het was dus een verbond met de vaderen van Israël... ...Abraham, Isaac en Jacob. Niet omdat het volk zo goed is. Nee, het was wat hij afgesproken had met hun vaderen. Waarvan hij uw vaderen gezworen heeft... ...dat hij het u Israëlieten zal geven. Een land vloeiend van melk en honig... Dan zult gij deze dienst in deze maand onderhouden. Amen, Mozes. We zullen doen wat God gesproken heeft. Zeven dagen. Hoeveel dagen? Zeven dagen gaan we ongezuurde brood eten. Je zal het lekker gaan vinden na zeven dagen. Het is leuk om. De dag dat je zegt, nou het is nou weer voorbij, dan zijn het nog missen ook. Dan denk je, ja, daar ik gek. Nou zijn al die, uh, die krekkers weer weg. Ja. Dat is goed. Zeven dagen zult gij ongezuurde broden eten. En op de zevende dag zal er een feest verjaarweer zijn. Nou, dat eerste dag is een feest. En die zevende dag. En die dagen die ertussen liggen. Ongezuurde broden. Ongezuurde broden zult gij gedurende de zeven dagen eten. Er mag zelfs niets gezuurd bij u gezien worden. Ja, in uw gehele gebied. In je gehele gebied. Niet te vinden. Er mag geen zuurde worden gezien. Je kunt er allerlei slimme dingen mee doen. Dan kan je kan zeggen, nou, ik stop het lekker in een kast. Ik doe het daar tape overheen. Ik kan die kast niet binnen en je dan niet door het sleutelgat kijken. Want je mag het niet zien. Het moet niet in je huis zijn. Hoe slim kunnen soms mensen niet wezen? Zeg, ja, het Israël heeft zelfs via de rabbijnen hele regels ingevoerd. Dan zeggen ze, je kunt het verkopen voor een euro aan je buurman. En dan moet je gelijk een overeenkomst maken tot je het ook weer voor de euro terug kan kopen. Hoe vindt u de slimmigheid? Zijn ze allemaal gehoorzaam? Nee, ze zijn niet allemaal gehoorzaam. Maar het is een volk omwille van de vaderen. Daarom zegt hij, mijn zoon, het volk Israël. Laat mijn zoon gaan. Hebt hij het over het volk. Maar het zijn echt niet allemaal gehoorzame zonen. Wij willen gehoorzame zonen worden. Om samen met het volk op te trekken. Op die dag zult gij uw zoon uitleggen, broeder en zuster, wat we gisteravond gedaan hebben. Dit is ter wille wat Yahweh mij heeft gedaan. Bij mijn uitocht uit Egypte. Hier zijn we al lang weg uit Egypte. Hier zitten we al 2000 jaar verder bij praten in Alblassedam. Wat heb je gisteren tegen je zoon gezegd aan tafel? Papa, waarom eten we nou dat, dat, dat bittere spul? Nou zegt hij, dat komt op dat Yahweh mij heeft uitgetrokken uit Egypte. Dan wordt het persoonlijk. Dan zeg ik, dat is Willem, dat is Piet, Jan, Marie, Kees. Mij heeft hij uitgetrokken uit Egypte. Ik hoop dat u het beseft... want zo kun je alleen op een waardige wijze... de feesttijden van Yahweh houden. Het is mijn uitocht uit Egypte. Maar papa, je bent nog nooit in Egypte geweest... Op die dag zult gij uw zoon uitleggen, dit is te willen van wat Yahweh mij heeft aangedaan en bij mijn uittocht uit Egypte. Het zal zijn als een teken op je hand, dat betekent in de dingen die je doet, een herinnering tussen je ogen, je denken zal daardoor beïnvloed zijn, opdat de wet van Yahweh. dat zijn de spelregels in het Koninkrijk van God, in je mond zijn. Je praat erover. Dat doen we elke keer vertellen, weet je wel? Dag en nacht. Zat je kinderen in prenten. Praat je erover hoe je uit Egypte getrokken bent? Opdat de wet van Yahweh in uw mond zij, Want met een sterke hand heeft Yahweh u, broeder en zuster... In Alblasserdam uit Egypte gehaald. Mooi hè? Het is heerlijk hè, bijbelteksten lezen. We zijn nog maar bezig in, in Exodus. Laat staan als we alles achter elkaar willen zetten. Gij zult deze inzetting onderhouden... Oh ja, ja, wanneer? Op haar vaste tijd. Van jaar tot jaar. Een vaste tijd. Van jaar tot jaar. Die vaste tijden zijn de Moadim. De Sabbat houden we al elke week. Maar dit zijn de feesten van jaar tot jaar tot jaar tot jaar. Op de data die God gezegd heeft. Daarom zitten we hier vandaag op de 15e Nisan. Wonderlijk is dat, hè? Vader, heb vreugde over ons. Hoofdstuk 13, vers 20. Zo braken zij... Hè, we zijn weer terug in Egypte. Zo braken zij van Sukkot op... legerden zich in Etam... en aan de rand van de woestijn. Wie gaat er voorop? Ja, wie gaat er voorop? Hoe doet hij dat? Desdaags in een wolkolom... om hem te leiden op de weg... en s'nachts in de vuurkolom... om hem voor te lichten... zodat zij dag en nacht... Kon er voortgaan. Hoe gaat God mee? Gigantische wolk eroverheen. Om de hitte van de dag tegen te houden. En het is een vuurkolom om de warmte. Zonder ophouden bleef de wolkolom des daags en de vuurkolom des nachts aan de spits van het volk. Ik denk dat dat geweldig is. Jammer dat ze geen camera's hadden toen. Want ik denk dat er heel wat foto's gemaakt zouden zijn. Gedigitaliseerd en rondgestuurd over de hele aarde. Jaweh sprak tot Mozes. Exodus 14, vers 1. Gaat hij weer. Wie sprak tot Mozes? Yahweh ja, sprak tot Mozes. Zijn engel. Zijn boodschapper. Zegt tot de Israëlieten dat ze teruggaan. Hé, hey, teruggaan? We zijn nog maar net weg. Ja, ze hadden een route gelopen. En God die gaat Egyptenaren misleiden. En dan gaan ze ineens de route veranderen. En dan lopen ze naar een doodlopend stuk waarvan elke Egyptenaar weet: hé, hey, ze gaan die weg op, die gaan klem lopen. Nou, pak alle strijdwagens, we gaan er achteraan. Dus Farao was in de veronderstelling dat ze een foute route gingen lopen. En voor het volk van Israël was het een beproeving, want ze kwamen in een klem te zitten waar ze niet meer links af konden en niet meer rechts af konden. Ze stonden voor de zee en beste zwemmers zijn het niet, hadden nooit verwacht tot Yahweh de zee zou splitsen... om ze uiteindelijk daardoor te laten. Dat volk weet niet alles. Zelfs Mozes weet het niet. Uiteindelijk krijgt Mozes de opdracht van de God... om zijn staf te nemen... en die staf tik je op het water te geven. Nou, in die staf zit natuurlijk niks. Maar hij moest in gehoorzaamheid doen wat God zei. Dus hij tikt met die staf dat water aan... en dan gaat die hele kolom water die gaat omhoog... en dan komt er een pad door de zee heen. Jare die zegt tegen Mozes... Zeg tot de Israëlieten dat ze teruggaan en zich legeren bij Piha Gerot, Tussen de migdel en de zee, recht tegenover Baal Zephon zult gij u legeren aan de zee. U gaat dadelijk in uw parasha, gaat u lezen wat die namen betekenen. Het is wonderlijk, God heeft alles voorzien. God weet ook alles wat er gesproken wordt. Zonder ophouden blijft die wolk desdaags en de vuurkolom des nachts aan de spits van het volk. Ze gaan dus naar Baal Zephon zich legeren aan de zee. Die plaatsen kunt u terugvinden dadelijk in je parasha. Is leuk om te lezen. Kees is echt fijngevoelig om de dingen uit te zoeken en neer te zetten. Dan zal Farao, broeder en zuster, van de Israëlieten denken... ...zij zijn in het land verdwaald. De woestijn heeft hun de weg versperd. Het was niet zomaar. God misleidt Farao... En hij leidt zijn gedachten. Farao die zal denken. Hé, hey, ze zijn de weg kwijt. En ik, zegt Yahweh, zal het hart van Farao verharden. Hij misleidt hem op die wijze en dan gaat hij het verharden. Ja, is het dan eerlijk wat God het hart van Farao verhardt? Ja, Farao heeft helemaal niks met God. En God gebruikt hem om dadelijk hele grote wonderen te gaan doen. En hij heeft al grote wonderen gedaan, maar ook in de woestijn. Hij gebruikt Farao door hem te verharden, want hij had het ook tegen Mozes gezegd. Je kan wel naar hem toe gaan, maar hij gaat toch niet naar je luisteren. God had hem al van tevoren gewaarschuwd. Ik zal het hart van Farao verharden. Weet je waar ik ook aan denk? Als wij de waarheid kennen en we zijn bereid, als niemand het ziet, dingen te doen die we niet zouden moeten doen dan verharden wij ons hart. Maar er komt een moment... en God overziet die tijd. Dan kan hij ook onze harten verharden. Ja, Oké, okay. is dat de weg die je wil gaan? Gaat je gang. Maar denk erom, als de dag komt... oh mijn God, heb ik hier spijt van. Tot je weer gaat buigen. En tot je bereid bent om te buigen. Dan zegt God ook... omdat hij barmhartig is en genadig is... hé, hey, kom, fijn dat je het zegt. Ga staan, knul. Ga weer in gehoorzaamheid wandelen. Wij hebben een barmhartig God... Maar met Farao ligt het hier even anders. Farao gaat het zijn dood worden met al zijn soldaten. Ik zal het hart van Farao verharden, zodat hij hen achtervolgt. Dan zal ik, zeg Jaweh, mij, dat is Jaweh, aan Farao en aan zijn gehele legermacht verheerlijken. Oh ja, Jaweh zegt, ik ga mij verheerlijken aan Farao. Farao zal zien tegen wie die opgestaan heeft. En hij zal zien dat zwemmen geen baat heeft, want hij wordt verdronken met zijn hele legerschaar. Dan zal ik mij aan Farao en aan zijn hele legermacht verheerlijken. En de Egyptenaren, ze zullen weten dat ik Yahweh ben. En zij deden al zo. Dus dat wat oordeel wat God over die Egyptenaren ben, dan zegt hij, zij zullen weten wie ik ben. Ze zullen het weten. Als wij opstaan tegen God en we hebben kennis van de waarheid. En je volhardt in het kwaad. Je zal weten wie God is, want Hij houdt zich aan de zegen. Hij houdt zich aan de vloek. Wonderlijk, je zou hard zeggen, is dat nou genadeprediking? Ja, echt waar. Want als we ons omkeren, krijgen we genade. Want God is barmhartig en genadig. Maar de genadegave van God is onberouwelijk. Kent u die uitspraak? De genade gaven van God is onberouwelijk. Ik heb je nooit berouw van. Maar wat doen we met de genade die God schenkt? Het is verbonden aan... ...condities. De genade die God geeft... ...zijn verbonden aan condities. Dat je je bekeert en dat je op zijn weg gaat wandelen... ...als je zegt, ik wil in het koninkrijk van God leven. Toen aan de koning van Egypte... ...bericht werd dat het volk gevlucht was... ...veranderde de gezindheid van Farao. Dan komt hij weer. Ja, God die was wat aan het doen... Verandert de gezindheid van Faro en van zijn dienaren ten aanzien van het volk. En ze zeiden, wat hebben we nou toch gedaan dat we Israël uit onze dienst hebben ontslagen? Vraagteken, zijn wij gek geworden? He, de gezindheid, kent u dat woord? Nee. Wij hebben ook een gezindheid. Weet u nog welke gezindheid wij hebben? Christus. Juist, wij hebben de gezindheid van Christus. Wij hebben de gezindheid van Messia. Wij hebben de gezindheid om te buigen voor de Heer en te doen wat hij zegt. Maar Farao niet. Hij veranderde de gezindheid van Farao en van zijn dienaren ten aanzien van het volk. En zij zeiden, wat hebben we gedaan tot we dat Israël hebben laten lopen. En daarop spant hij zijn wagen aan, neemt dat volk met zich mee, al die Egyptenaren. Hij nam 600 uitgelezen wagens, ja al de wagens van Egypte met een volle bemanning. Was geweld in die tijd. Als de 600 van die karren met die paarden ervoor op dat volk aankomen, stormen en ze gaan om heen slaan met hun zwaarden, dat zou toch een ramp zijn. Israël heeft uh, behoorlijk de schrik gekregen. Wat staat er dan op deze wijze? Zo, He? zo, zo verharden Yahweh het hart van Farao. Wie verharden het hart van Farao? Yahweh onze God. En waarom? Ten dienste van zijn volk omdat het zo goed was, niet omdat het zo goed was, maar omdat het de zaad van Abraham, Isaac en Jacob is. Niet omdat het volk volmaakt is. Voor ons geldt hetzelfde. Zo verhard Jaweh het hart van Farao, de koning van Egypte, zodat hij de Israëlieten achtervolgde. Zodat hij de Israëlieten achtervolgde. Maar de Israëlieten zetten hun uittocht voort, hoe door een verheven hand geleid. De wolken om de boven. En de vuurkolom erboven. Ze worden door een verheven hand geleid. Amen? Schitterend, hè? Nou, broeder en zuster, laten we nou met vreugde ongezuurde brood eten. En voor de liefhebbers is er een kopje soep. Je zou nog veel verder willen gaan, maar dat kan nou nog niet weggeven. Wat we natuurlijk volgende week pas moeten doen. En de komende zeven weken tot aan Pinksteren toe, moeten we elke keer dingen gaan horen hoe ze maar aan Siene gaan komen. Het is een vreugde om de weg te kennen en om om te wandelen. Ik wens u verder een hele fijne feestdag toe en een heerlijk kopje soep dadelijk. Amen.